9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Libië is bezorgd over de situatie in Tripoli. Ambassadeur Steegs vreest voor algemene wetteloosheid... waarin onschuldige burgers moeilijk kunnen overleven. Ook maakt hij zich zorgen dat er straks veel wapens in omloop zijn in Tripoli... en dat mensen speciaal naar de hoofdstad komen om te vechten... Volgens de ambassadeur zijn de Nederlanders die Tripoli wilden verlaten inmiddels vertrokken. Twee of drie Nederlanders zijn nog niet bereikt. Mogelijk zijn ze al vertrokken op eigen houtje. Morgen moet duidelijk worden of de Nederlandse ambassade in Libië dicht gaat. Frankrijk, Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben hun ambassade voorlopig gesloten. Intussen is in New York de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aan de gang. De 15 landen praten over sancties tegen Libië en kolonel Gaddafi, zoals een wapenembargo en een blokkade van buitenlandse tegoeden. In de Kroatische hoofdstad Zagreb is een anti-regeringsdemonstratie uit de hand gelopen. Zeker 25 mensen raakten gewond toen betogers slaags raakten met de ordendiensten. Zo'n 10.000 Kroaten hielden een manifestatie tegen de regering en voor oorlogsveteranen uit de oorlog van begin jaren 90. De betogers verwijten de Kroatische regering niets te doen om de veteranen te beschermen tegen uitlevering aan Servië wegens oorlogsmisdaden. Toen ze regeringsgebouwen in Zagreb wilden bestormen, greep de politie in met traangas. Tientallen betogers zijn gearresteerd. De man die zichzelf vanmiddag in Moskou opblies voor een supermarkt, pleegde geen aanslag, maar was kwaad na een ruzie met zijn vrouw. De echtgenote heeft dat tegen de politie gezegd. De man was vanmiddag met zijn auto naar de supermarkt in het noordoosten van de Russische hoofdstad gereden, was uitgestapt en had zich met een granaat voor de ingang van de winkel opgeblazen. Verder waren er geen slachtoffers. De Moskouwse politie dacht meteen al dat het niet om een terreuraanslag ging. Het weer, vooral in het oosten van het land regen, bij een vrij krachtige zuidenwind, morgen opnieuw bewolkt en regenachtig, het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal.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 We okay Nogmaals goedenavond. We gaan overal even kijken. We beginnen in Almelo, Heracles, Vitesse dat in het oranje speelt en die hout Ja, maar het oranje, het echte oranje speelt toch heel wat beter voetbal. Want dit is geen voetbal meer. Maar zoals wij dan commentatoren plegen te zeggen... kijk vanavond naar de televisie. Naar het fantastische doelpunt van Mark-Jan Vlederes. Een prachtige knal vanaf een meter of 223 Buitenkant links, keeper kansloos, 3-0. Heracles leidt tegen Vitesse. Richard van der Waarde bij Roda de Graafschap. Boeiende tweede helft omdat twee ploegen voor de winst gaan. 1-1 de tussenstand, 1-0 Skobu, 1-1 vlak naar rust. De ridder, ook dat was een juweeltje. En het is een levendige tweede helft met kansen over en weer. Nakado Bas Tegeler. Naak op voorsprong 1-0 door de goal van Schilde vroeg in de wedstrijd. Maar Ado is de enige ploeg die voetbalt in de 15 minuten daarna. Daar komt de ploeg van Van der Brom weer. Bal voor de goal, niet binnen het bereik van Vicento of Boelikin. Die wachten op hun kans heel geduldig, maar voorlopig komt hij niet en is het 1-0. Korfbal, Fortuna, Aan Dijk, Ajot, Kloosterboer. We zijn uh, halverwege de tweede helft en het kan nog wel eens een hele zenuwachtige slotfase worden tussen Fortuna en KZ. Halverwege de eerste helft stond Fortuna vier punten voor, maar de koploper geeft zich niet zomaar gewonnen. Zojuist stond het gelijk. Nu staat het 17-15, halverwege de tweede helft. Nou, dat schaatsen in Heerenveen, Sebastian Timmerman. De laatste marathonwedstrijd van het seizoen. 150 ronden, we hebben er inmiddels 15 op zitten. Koert Wubben neemt afscheid vandaag en is erg actief. In de beginfase van deze wedstrijd in het peloton zit Carlo Timmerman. En hij weet dat hij normaal gesproken de eindwinnaar gaat worden van de KPN Cup. Ah! Deze plaat moeten we wel onderbreken. Diana Ross, I'm coming out, Andy. Het wordt erger en erger voor Vitesse. Een gele kaart voor Snijders. En uh, Everton die kon uh, alleen, uh, nou, bijna alleen op de keeper afgaan. Ging heel makkelijk langs van de struiken. Toen Snijders die uh, Everton neerhaalde, penalty terechtgegeven door Scheidsel Havenkort. En uh, die penalty gaat genomen worden door Willy Overtoom. Een van de betere spelers in het team van Herakles Almelo. Maar iedereen is goed in vergelijking tot Vitesse. De penalty gaat er feilloos in. 4-0. Heracles, de nummer 13, neemt afstand van de nummer 14. Het is uh, een oorwassing van je welste, een afgang voor Vitesse. Want Heracles leidt na 68,5 minuut met 4-0 tegen Vitesse. Heracles dus 4, Vitesse 0. Roda komt nog niet weg van de graafschap. Richard. Zeker niet. De Graafschap de betere ploeg tot nu toe in deze leuke tweede helft. 1-1 de tussenstand en veel kansen al gezien voor de ploeg uit Doetinchem. In het begin van de tweede helft na de prachtige goal van de ridder was het Loran die... Titon dwong tot een uh, inspanning. Tikte de bal net over de lat. Daarna een kans aan de andere kant via Jonker, Die we nog niet zoveel hebben gezien. De topscorer van Roda met 13 goals. Draaide even kort weg. Schoot de bal toen op de paal. Vervolgens was het een kans voor Roos weer aan de andere kant. En nu is het Roda dat het balbezit heeft op de helft van de Graafschap met Wilaert. Er komt wat meer tempo nu weer in de wedstrijd aan de kant van Roda. Dat natuurlijk wat zal moeten doen voor het eigen publiek. Nu aan de rechterkant uitgeweken. De centrale verdediger van Roda Wilaard. Er is beweging op het middenveld bij Jansen. Maar het tempo ligt laag Jansen Speelt de bal naar Skobu. Overtreding van Frenkel. Van Siggum staat er met de neus bovenop. Gaat hij weer een gele kaart trekken? Ik denk het in dit geval niet. Een paar minuten geleden hebben we een gele kaart gezien voor uh, Rogier Meijer van de Graafschap. Dat betekent dat hij er volgende week niet bij is in de wedstrijd tegen Willem II. Nu geen kaart. Het publiek er natuurlijk niet mee eens. Maar wel een vrije trap voor Rode JC. 1-1 de tussenstand. Een goede eerste helft van de ploeg van Harm van Veldhoven. Met heel veel kansen. Met name gecreëerd door... Uh, uitbraken in de counter na balverlies van de Graafschap dus en vervolgens in de tweede helft zien we bij de Graafschap veel meer bravoer, veel meer lef en dat heeft ook geleid een tussen dus tot een aantal goede kansen. Nu eens kijken wat er gaat gebeuren met die vrije trap. Het muurtje, 2, 3 man staan daarin van Sichem doet nu een paar pasjes naar achteren. Dat is de scheidsrechter en Bodor staat erachter. Misschien gaat hij voetballen in Rusland voor Tom Tomsk in Siberië. Het schot van de Hongaar gaat over en zo blijft het hier voorlopig 1-1 na 20 minuten. Nee, ja, na 20 minuten ongeveer in de Was de bal tegelijk maken bij nak Ado na 25 minuten. En nou zaten we bij die eerste goal van Nac te kijken. Schilder met een voorzet wordt hij wel of niet door Penders aangeraakt. Nu gebeurt eigenlijk aan de andere kant hetzelfde. De bal van Verhoek komt voor. En wordt hij nou door Vicento wel of niet aangeraakt? Dat is maar de vraag. Feit is dat die bal achter de doelman Terauwala komt. En ik denk dat wat ik bij die eerste goal... Van Nak vond dat Schilder hem krijgt, dat we hem nu maar aan Verhoek moeten geven. Want volgens mij is dit een voorzet die door Vicento. nou ja die probeert er wel bij te komen, maar springt er eigenlijk overheen. En die bal die gaat langs de Rauwelaar en zo krijgt na Schilder nu Verhoek een nou ja, in feite identieke goal achter zijn naam. Een voorzet waar een medespeler wel in de buurt staat, maar er uiteindelijk niet aankomt. Het betekent in ieder geval de gelijk maken na 25 minuten in Breda. Met daarbij nog het verhaal dat absoluut Ado daar recht op heeft. Want na de 1-0 van Schilder heeft Ado het heft in handen genomen. En is dat de ploeg die is gaan voetballen. En de ploeg geweest die met corners en vrije schoppen toch al een aantal malen gevaarlijk in de buurt van dat doel van Terroula was. Maar nu vliegt hij er dus in. verhoek. Hij krijgt hem achter zijn naam na 25 minuten. En dan een korte Fortuna tegen KZ. Het was twee punten verschil net, Ajot. Ja, het is nu drie punten verschil. 20-17 is het met nog 10 minuten op de klok. Fortuna is dus weer uitgelopen. Vooral dankzij Marcel Segaard. Die heerst onder de korf. En heeft nu bedacht dat je hier met die rebound in handen ook snel kunt omdraaien en schieten. En dat leverde net twee doelpunten op. Segaard staat tegenover de stand-in van Erik de Vries. Dat is de beul van Kogaan de Zaan. Die is geblesseerd aan zijn enkel. Kijkt toe vanaf de kant. En hij wordt vervangen door Charlie Koeman en arme Charlie Koeman. Hij komt er niet aan te pas. Een kop kleine. En ik schat een kilootje of twintig lichter. Heeft geen schijn van kans tegen uh, Marcel Segar. En dat is lekker voor Fortuna als je een rebound uh, een zekerheidje is. Dat is makkelijk schieten. KZ ondertussen lijkt niet de onaantastbare ploeg van vorig seizoen. Toen staken ze, staken ze recht met kop en schouders bovenuit. Toen gingen ze ook met grote voorsprong de play-offs in. Totaal korfbal was het spelletje. Iedereen moest kunnen scoren en dat lukte ook vaak. Dit seizoen laten ze toch met regelmatig stekjes uh, vallen. En Fortuna heeft, zoals eerder gezegd, de sleutel gevonden om uh, KAZET aan te pakken. Het is nu 20:18 door uh, Kim Koku. Fortuna had het dus heel nu strak verdedigd en uh, KAZET de duimschroeven aandraait. En het lijkt hier te gaan winnen, maar het is nog lang niet gespeeld. Nog een kleine 9 minuten op de klok. 20:18. Fortuna leidt. Nou maakt dus die Springfield weer plaats voor Andy Ja, het wordt genanter en gênanter voor Vitesse. Weer een penalty terechtgegeven. Want Armenteros werd onderuit gehaald. En weer staat klaar. Willy overtoom. Hij gaat de vijfde mogelijk maken. Zijn tweede van de wedstrijd. En eventueel tweede uit een penalty. De aanloop is daar. Sluitje van Havenkort klinkt. keeper op de lijn. Daar komt de aanloop. En hij schiet hem erin. Via de vingers van Rome. 5-0. Heracles leidt tegen Vitesse. Dat een een beetje onwachtig. Nak Ado, Bas tegen Ja, 1-1. Klein half uur gespeeld. In een leuke wedstrijd die gaandeweg wel wat eenzijdig is geworden. Omdat Ado duidelijk beter is. Het is een uh, leuke ploeg om naar te kijken. Er zit veel beweging in, er zit snelheid in. En niet alleen dat. Het is een ploeg die naar voren wil. Dat is natuurlijk niet helemaal onbekend. Dat weet wel een poosje. Maar het is toch aardig om dat ook in uitwedstrijden te zien. Ze doen dat kortom goed. Ze hebben recht op de gelijkmaker die Verhoek zo even maakte. Zijn voorzet die dus door Vicento niet meer werd aangeraakt. En in de lange hoek voorbij Terauwala ging. En nak. Heeft dan eindelijk na 20 minuten wel weer een reden om met veel mensen op de helft van ADO te verschijnen. Nu de voorsprong dus verdwenen is Horvaat Penders nu ter hoogte van de middenlijn. En alle veldspelers op de helft van ADO Den Haag zoeken dus naar ruimte. Dat is moeilijk. Gorter laat zich even zakken om de bal te pakken. Die kan hij alleen maar terugkaatsen naar Horvath. Daar komt Leurling. Naar binnen toe gekropen, geeft hij een paas naar Amoa. Daar zit Lewin tussen. Dan wordt die bal opgevangen op de borst van Immers. Korte combinatie. Goed voetbal. Boelikiem, Toornstra. Boelikiem blijft staan na een duel met Pendersen zegt ik ben in mijn gezicht geraakt. Maar de wedstrijd gaat door. Daar is Vicento in het strafschopgebied. Die wordt vastgehouden door Koenders. vindt hij zelf. Maar dat vindt voor de rest helemaal niemand. En in ieder geval scheidsrechter Jansen niet. En dus gaat ook nu de wedstrijd weer door. Maar geef het maar aan. En ik riep dat geloof ik al na drie minuten. Het is een vurige wedstrijd. En dat is het gebleven. Het is leuk. Het gaat snel. Het golft op en neer. Adol is wat beter. Dat zeker. Maar het is een duel waarvan je toch echt nog niet durft te voorspellen welke kant het op gaat lopen. Het is fel. Het is agressief. Natuurlijk, Adol baalt van het puntverlies tegen Feyenoord eh, vorige week. Het NAC zal ongetwijfeld vinden dat het na dat slechte begin van 2011 vanavond... wij eigen publiek eens een keer moet toeslaan weer. Voorlopig is het 1-1. Immers met een bal op het hoofd. Zoeken naar Boelikiem. Dat lukt niet. Daar zit eh, Luijks tussen en komt die bal aan de zijkant uit. Halverwege de nac Held voor de voeten van Penders. Of eh, pardon, van Jenner. Die dan eh, wil gaan pasen, maar voor de zoveelste keer. Dat zit er dan wel bij NAC vaak in. Wordt de pasing slecht uitgevoerd. En onderbreed NAC de, of Adol de aanval van NAC heel makkelijk... Maar de eerste, de beste diepe bal die men daar dus nu naar voren verstuurt in de richting van Boelikiem. Wordt dan ook weer een prooi voor de ploeg uit Breda na een kleine overtreding van Toornstra. Die me opnieuw erg bevalt. In deze wedstrijd vrij schop voor Nak. Penders achter de bal. Luiks biedt zich aan en zegt, uh, waar kan ik met die bal naartoe? Nou, nergens naartoe. Penders twijfelt en twijfelt en zal het dan ongetwijfeld straks lang doen. Het is 1-1 uh, in Breda bij Nakado Ado na een half uur voetballen in een bijzonder... Leuke ontmoeting. De graafschap nog steeds beter dan Roda, Richard? Ja, nog steeds in deze fase. Ook van de tweede helft heeft Roda gewoon problemen met uh, de graafschap. Kan moeilijk het spel maken. Nu wel het balbezit met uh, Hadoui. Je tikt hem terug naar K. Liep zojuist tegen een gele kaart op. Ook hij geschorst volgende week. En K kan nu wat meters maken. Is niet de beste opbouwer bij Roda. Moet dat vooral aan Wilaart overlaten. Maar deze opening is toch niet slecht. hoor Op uh, Jonker, die één keer op de paal heeft geschoten. De voorzet van Jonker is slecht. En uh, wordt die bal nog binnengehouden door Meijer? Nee, dat is niet het geval. bal was al over de achterlijn en dus krijgen we een doelschop voor de Graafschop dat hier dus goed overeind blijft tot nu toe in Kerkrade tegen Rode JC. Met name door een prima tweede helft tot nu toe. Het heeft geleid tot een aantal kansen. Loran, Roze en een juweel van een doelpunt van Steve de Ridder. Zijn derde van het seizoen terwijl het flink gaan regenen is hier in het diepe zuiden. En Rode JC Wacht op de uittrap van Waterman. Gemor vanaf de tribunes. Dat het natuurlijk ook niet eens is met het spel van Roda. Dat alles behalve sprankelend is in de tweede helft. En dat zijn ze hier natuurlijk zeker de laatste weken niet gewend. We krijgen een vrije trap voor Roda JC met Wielaard op de eigen helft. Speelt hem naar Pluim. Zojuist ingevallen voor Scoble. Een paar goede bewegingen. Tikt de bal dan terug naar Bodor. Bodor dan weer naar K. Er wordt wat gejaagd door de ridder. En K kan dan weer wat meters maken. Richting de middenlijn. Schuift de bal naar links. Bodor heeft ruimte. Tikt de bal naar Pluim. Weer terug naar Bodor. En zo heeft Roda moeite om een opening te vinden. Staat de graafschap goed in de verdediging? En heeft met name Jonker het heel moeilijk, heeft Hadouier het moeilijk, komt weinig in balbezit. En met name die Hadouier en natuurlijk ook Willem Jansen, dat zijn de jongens die de bal moeten hebben bij Roda. Terwijl er nu weer een gele kaart gaat richting een speler van de graafschap, dat is Juri Roze. Het is de zesde gele kaart al die door Tom van Siegen wordt uitgedeeld in deze wedstrijd. De overtreding van Roze op uh, Hadouier gaat hem daar op de voet staan, tenminste als ik dat zo goed zie. En uh, weer een gele kaart in deze wedstrijd voor Roze heeft het geen gevolgen voor de wedstrijd van volgende week als de Graafschap speelt tegen Willem II. Hoeveel rondjes duurt het marathonseizoen nog, Sebas? Nog 107 ronden. We zitten bijna op een derde van deze slotwedstrijd. Want die is 150 ronden. Drie koplopers. Jaap Smit, Jan Maarten Heideman en Jorrit Bergsma. Die laatste gaat nu de rug rechten als ze weer de bocht in duiken. Uh, recht tegenover mij. Carlo Timmermans zit in het peloton. Gaat uh, normaal gesproken de cup winnen. Er is nog een hele kleine theorie dat Rob Hadders, de nummer 2 in het algemeen klassement, hem voorbij kan. Maar dat moet Hadders ten eerste in de wedstrijd winnen. Ten tweede alle negen tussensprints winnen. En dan mag Timmerman dus geen punt pakken bij die tussensprints. En hij moet twee ronden voorsprong pakken. Nou, er zijn rare dingen gebeurd in het marathon schaatsen. Maar dat gaat niet gebeuren. We gaan naar Bas Stigelen, want daar is een doelpunt gevallen. Eigen doelpunt van Horvaat zorgt ervoor dat ADO de leiding neemt in Breda. Het is 1, 2, 34ste minuut. En opnieuw staat Verhoek aan de basis van de goal van de ploeg uit Den Haag. Het is een mooie combinatie op de rand van het voor Hoek. Gaat eigenlijk nog als een soort solist om een tegenstander heen. Nadat hij de bal van Immers heeft meegekregen. denkt dan ik schiet maar op doel als de Rouwelaar komt. De bal is eigenlijk niet goed. Maar wordt dan door Horvaat hoogst ongelukkig in zijn eigen lege doel gewerkt. Het is 1-2 voor ado Den Haag. 11 minuten voor rust. Hey. Land. No illusions, no collision, no intrusion, my. Is het is over, 6-0. Het uh, is Armenteros die 6-0, de grootste overwinning ooit voor Heracles in de divisie. 6-0, Vitesse, schapen zijn het, schapen misschien een paar nieuwe spelers, dat dat zou helpen. 6-0. En ik heb te doen met die meegereisde Vitesse-supporters, sowieso met de Vitesse-supporters. Maar wat een feest hier in Almelo. 6-0, Armenteros, Vitesse gaat er aan. Moet u naar de kop overnemen Ayot. Oh, ik zei al het. Het kan wel eens een hele zenuwachtige slotfase worden. En dat wordt het ook. Er zijn nog 30 seconden te spelen. En KZ heeft de wedstrijd overgenomen. Het was net gelijk. En toen scoorde Rick Voorneveld. Het is nu 23-22. Nog 23 seconden. En wat je hoort, dat zijn KZ-supporters. En niet de Fortuna-supporters die zich eigenlijk nu zouden moeten roeren. KZ in balbezit. En nog een schot van Voorneveld. En dan wordt er gefloten. En dan moet er balbezit volgen voor Fortuna. De seconden tikken weg. maar zijn kroon in balbezit die wat duwt en wat trekt. En de, de bal geeft aan Mirjam Malta. Er zijn nog 10 seconden te spelen. Uh, Remon Witvliet, de man die verbannen was uit de selectie, krijgt de allerlaatste kans op een uh, doorloopbal. Maar hij mist hem. En dan kan KZ aftellen en nu is de wedstrijd afgelopen. De hele wedstrijd. Stond Fortuna op voorsprong. Vier punten was het verschil. En steeds zag je dat KZ dichterbij kwam. Steeds zag je dat ze punten bleven maken. En vooral goed scoren uit dode momenten. Voortgebracht uit een fel en, en, en fanatiek verdedigend spel van Fortuna. Telkens maakten ze die doelpunten mee. En op het allerlaatste moment gaan ze er voorbij. Het gaat allemaal om de mooiste uitgangspositie in de play-offs. Fortuna mist nu de kans om de koppositie over te nemen van KZ. En ja, als je de koppositie hebt, dan mag je tegen de nummer 4 in de play-offs. De twee, nummer 2 twee speelt de nummer 3. Fortuna en KZ blijven nog wel even in felgevecht om de leiding in de Korfbal PKC doet ook mee, want ook zij zijn nu op 19 punten gekomen. Net als uh, Fortuna nog steeds staat... En KZ mag er twee aan het puntentotaal van 20 toevoegen. KZ blijft dus voorlopig aan de leiding in de League. Fortuna ja, druipt af. Het is een sneuverhaal. Maar Fortuna verliest weer in eigen huis. Vitesse verliest ook, maar niet in eigen huis bij Heracles in Almelo. En het kampioenschap van de komende jaren is nog heel ver weg in kant. Ik moest daar inderdaad aan denken, Ronald. Het was het lachertje toen dat geroepen werd. Maar nu begint het echt dramatische vormen aan te nemen bij Vitesse. Als je 6-0 achterstaat bij de ploeg die net zoveel punten had als jij toen ze aan de wedstrijd begonnen. 6-0. En op alle fronten wordt Vitesse werkelijk afgedroogd in deze wedstrijd. Op alle gebied. Aanvallend, verdedigend en op het middenveld is Heracles toch geen echte hoogvlieger. Verreweg de sterkste van de miljoenenploeg van Albert Ferrer. Er wordt nog gefloten door scheidsrechter Ben Havenkort voor een vrije trap. De wave is al door het stadion gegaan. Cairo, de invaller, is luid toegejuicht. Dat is een prachtige doelpunt van vorige week. En ja, als er een omwenteling in Egypte is, dan kan Cairo geen fout doen. Dus dat is ook al mooi voor hem. Als Maarten de bal nog een keer opbrengt... en hem geeft aan Flederis, de maker van het mooiste doelpunt. een van de zes vanavond. Hij opent maar weer eens naar de rechterkant, naar Cairo. Cairo en Heracles kunnen doen en laten wat ze willen... Ze Spelen met Vitesse. Vitesse dat echt heel hard moet gaan nadenken of dit nou wel de juiste weg is. Want al dat geld heeft niets opgeleverd volgens nog. Nee, een 6-0 nederlaag in Almelo. Met nog 2,5 minuten spelen. ADO vlak voor rust voor tegen NAC. Bas. Terecht, want ADO is beter. Dat is het eigenlijk de hele eerste helft geweest. NAC heeft, vind ik, een fase nu achter de rug van 6, 7, 8 minuten. Waarin het vooral heel schordig is en waarin er vooral heel weinig lukt zodat Coutinho de doelman van Den Haag niet echt op de proef is gesteld. De goal van Horvaat dus zo even de eigen goal, al de derde eigen goal van de NAC dit seizoen. Luiks en Penders hadden ook al de pech om een keer een eigen doel te schieten dit seizoen. En nu overkomt het dus Horvaat. Ado zal het niet ommalen. Ado heeft de bal via Boulikin. Mooi aangenomen op de borst, maar dan de verkeerde kant opgedraaid. Klein overtreding van Horvaat. Vrij schot voor Ado. Bolikin blijft erbij liggen. De scheidsrechter staat ernaast. Ed Jansen. Afgelopen week was hij nog vijfde of zesde official. Dat weet ik niet. Het kan ook elfde official geweest zijn. Want ze komen daar met een heel peloton het veld op tegenwoordig bij Kopenhagen-Chelsea. Krijg je van tevoren hier... een nummer? Ja, dat denk ik ja. En als dus je een heel hoog nummer je hebt, dan word je uitgeloten. Dan moet je op de reservebank zitten, denk ik. Nee, hij stond uh, naast dat doel achter die lijn. Um, nou ja, hij heeft nu gezien dat Boulekin weer staat. Boulekin heeft dat zelf ook gezien. Wrijft nog even over de rechterknie. En meldt zich dan met dat uh, wat stram geworden lichaam in de doelmond voor het doel van Terrouelaar. Voorhoek al zoals altijd achter de bal. Die heeft een fantastische trap. Nu mik hij op het hoofd van de Rijk. Die kan half kop, maar niet helemaal. Koem moet dan opnieuw voorzetten. Komt de bal voor? Daar is de Rijk weer met een hakje. Dat heeft alleen Amoa begrepen, maar die speelt bij de andere partij. En dan verdedigt Amoa uit. Wat paniekerig, zoals vaker bij NAC. Als er eentje geblesseerd achterblijft, dat is Jenner, die nog een poging deed om daar de voorzet van Koem te voorkomen vanaf die linkerkant. Koem is inmiddels weer aangekomen op de eigen helft en Jansen gaat dan ook maar eens als een echte zieke broeder kijken nadat hij zo even boelkien weer heeft opgelapt. Of hij dat ook met Jenner kan. Nou, dat lijkt al gelukt. Jenner krijgt nog een schouderklopje van de scheidsrechter. Het fluitje klinkt. En we kunnen voor de laatste twee minuten van deze eerste helft weer gaan voetballen. Ado op voorsprong. In Breda 2-1 voor de ploeg van Van der Brom. Gebeuren er nog leuke dingen in Kerkraai, Richard? Ja, prima. Schot gezien. Zojuist van Willem Jansen op de paal. Bal werd nog wel aangeraakt onderweg door Buis. En een slotoffensief van Rode JC in deze aantrekkelijke tweede helft. 1-1 de tussenstand. En heel veel mensen nu voor de bal bij Roda. Bal van achteruit wordt ingepompt. En verlengd, eh, gekopt nu door Jonker naar Pluim. Pluim zou kunnen schieten. Moet hem voor zijn linker hebben. En weer wordt de bal aangeraakt onderweg. Nu door een speler van de Graafschap. En dat is Purl-Frenkel. Bal over. ...over de achterlijn gegaan... ...maar blijkbaar toch niet goed gezien door mij in dit geval... ...want er wordt een doeltrap gegeven voor de keeper van de Graafschap... ...Boy Waterman, de Graafschap dat goed speelt in de tweede helft... ...heel weinig weggeeft, zojuist dan dat schot van Willem Janssen... ...maar veel meer heeft Roda JC eigenlijk niet laten zien... ...en het publiek, dat voel je aan alles als je hier om je heen kijkt in het stadion... ...dat mort, dat is ontevreden, dat fluit... ...want Roda heeft gewoon weinig afgedwongen in de tweede helft... ...balverlies bij Pluim... De graafschap wint ook de meeste duels. Nu het kopduel gewonnen door K. En dan in de middencirkel Jonker, die we weinig hebben gezien. Paasje naar Wielaard. Wielaard die het moet bedenken van achteruit. Speelt de bal naar de rechterkant bij Meulens. Ingevallen bij Roda. Zoekt de korte combinatie met Jonker. Maar die zit niet echt in de wedstrijd. Heeft één keer goed op goal geschoten. Die bal belandde op de paal. Maar veel meer hebben we van Jonker in deze wedstrijd eigenlijk niet gezien. Slotfase van deze wedstrijd. Er kan nog van alles gebeuren. Het is 1 tegen 1. Het is een zware week voor NAC. En dat lijkt het te blijven ook, Bas Tichelen. Ja, want de toekomst van NAC, zo zei voorzitter Van Bavel, staat op het spel als er geen grote sanering komt. Het verhaal is bekend met alle financiële problemen. Sportief heb ik al gezegd, in 2011 nog niet gewonnen. Vanavond, dat is ook duidelijk, laatste minuut van de eerste helft staat Ado hier voor met 1-2. Dan ziet het er eerlijk gezegd in de laatste 10-15 minuten ook niet naar uit dat NAC nog echt makkelijk in de buurt komt van het doel van Ado. Ado heeft de bal weer, Hoek sterk weer aan de bal gebleven. Dan krijgt hij een tik van Leurling. Lijkt het mij een vrije schot, maar uh, zegt, schrijft zegt de Jansen weet je wat we doen. We gaan gewoon rusten. Publiek is niet bepaald tevreden in Breda. Dat mag u begrijpen uit het glijtconcert. 1-2 rust en ik denk 7-0 bij Heracles. En die... Nee, pas nee. Oh. 6-1 is deze set geëindigd. Want uh, we gaan uh, nog een paar seconden spelen. Goeie kopbal. Eigenlijk de eerste, nou de tweede kans. Want uh, tien seconden daarvoor was het Rijkovic die de bal uh, uh, kopte. En een prachtige redding van Pasveer. Zagen we toen. En daarna was Pasveer kansloos door de goal van Kasia. De verdediger nu. Dat was in een van de laatste seconden van deze wedstrijd. Eindigt uh, Havenkort. Deze wedstrijd die eindigt in 6-1. Chapeau voor Herakles. Almelo, die hebben goed gevoetbald, maar de tegenstander was wel heel gewillig. Vitesse, want Vitesse verliest met 6-1 in Almelo van Herakles. 1-1 bij Roda, de graafschap, hoe lang nog, Rizet? Nog een minuut of drie. Roda dat afstevend op zijn achtste gelijke spel in eigen huis. Nog niet verloren, dat heb ik al een aantal keren gezegd, maar dus wel heel veel gelijke spelen. En Roda, dat is... Uh, in de tweede helft eigenlijk niet vooruit te branden. De eerste helft veel kansen gezien voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Toen had Roda deze wedstrijd al moeten beslissen. Dat lukte niet. De Graafschap een stuk beter in de tweede helft. Maar ook daar werden de kansen niet afgemaakt. Prachtig doelpunt. Dat wel van Steve de Ridder in de tweede minuut van de tweede helft. En in de tweede helft hebben we dus van de Limburgers eigenlijk heel weinig gezien. Nu misschien in het slotoffensief. De bal gaat richting Jonker. Krijgt de bal wel tegen zijn hoofd. Maar... Dan is het heel simpel weer de Graafschap. Dat kan uitverdedigen via Jungsleken. Doet dat niet al te goed. En dus een ingooi aan de linkerkant van het veld voor Roda. Dat nog één keer gaat wisselen. En in het veld gaat brengen Stijn Huizigums Voor de laatste minuten van dit duel een aanvallende wissel. Bij de Graafschap zagen we zojuist een verdedigende wissel. Daar probeert natuurlijk het punt mee te nemen naar de achterhoek. De ingooi van Bodor bereikt niemand bij Roda. En dan wordt de bal weggetrapt door Steve de Ridder in de middencirkel. Is het K die opvangt, wordt opgejaagd door Poupon. Die we ook niet zoveel hebben gezien bij de graafschap in deze wedstrijd. Maakte er drie in de heenwedstrijd in Doetinchem. Nu was hij uh, onzichtbaar. Vormer voor Rode JC op de helft van de graafschap. Loopt zich vast bij twee spelers van uh, de Doetinchemmers. En via buis wordt de bal dan weer slordig uitverdedigd door de graafschap. Dat er nu eigenlijk ook niet meer uitkomt. Het is een beetje opportunistisch geworden aan beide kanten. Veel balverlies en wat rommelig. Poupon, ook bij hem stuitte de bal van de voet. En dan via wielaard terug naar K. K gaat dan eens kijken of er. Uh... Op de rechterkant bij Roda JC wat afspeelmogelijkheden zijn. Nu kan het misschien via Meulens. Meulens speelt Frenkel uit. Nu een beetje uitgeweken aan de rechterkant van het veld. En dan met een slecht schot gaat de bal in het zijnet. En dat levert dus ook bij Roda weer weinig op. Ik kijk eens naar het scorebord. 89 minuten, 50 seconden. Dat betekent dat we richting de blessuretijd gaan van dit duel. Vier minuten komen erbij in deze wedstrijd. Vier minuten extra dus. En 1-1 de tussenstand. Nog altijd bij Roda JC tegen de Graafschap. Ik zit gevangen met u. Geen idee waarom ik hier ben gaan staan. En bovendien, dit is al vaker gedaan. Oh, die angst slaat weer genadeloos toe. Blanke koorts en anders zenuwgedoe. En geen Marco aan mijn linkerkant, geen Ali B. op rechts, ik alleen, ik zit gevangen met u gevangen met u, en u kijkt van God wat krijgen we nu. Maar met dit liedje sla ik mij hier doorheen, maar weet wel, dit is niet eenvoudig alleen. Geen veldhuis aan mijn linkerkant, geen camper op rechts, ik alleen. Ik zit gevangen met u, maar ik ben eraan begonnen. Zult een poepie ruiken, schreven in het slotapplaus Bies, bies, bies, bies. Yeah, yeah. Ik sta hier nu op zoek naar de zin Ik zoek een eind, maar ik heb niet eens een begin Go! maakt plaats voor de laatste minuut van uh, Roda de Graafschap, Richard van Maden. Ja, inderdaad. Een minuut nog. 1-1 nog steeds de tussenstand. Doelpunten van Scobo en de ridder. En ik denk dat het bij 1-1 zal blijven. Of gaat de graafschap toch nog iets doen in de laatste minuut? Poepon. Weer balverlies bij hem. Zit niet goed in de wedstrijd. Dan toch nog de ridder aan de rechterkant van het veld. Poupon gaat direct het strafschopgebied in. Daar hoort hij thuis. De ridder met de actie komt hij langs Bodor. Dat lukt half. Dan de bal terug naar... Dat is Kuyala. Zojuist ingevallen ook voor de laatste minuten voorzet richting Poupon. Geen aanname. Was ook een lastige bal. En dan moet de maar is er het... Graafschap dat het balbezit houdt. Aan de linkerkant nu van het veld met uh, Rogier Meijer. Vijf spelers van de Graafschap al tegen een gele kaart opgelopen in deze wedstrijd. Meijer komt er niet uit. En dan is het uh, Titon die haast maakt voor Roda. Maar de scheidsrechter zegt omdat er een tweede bal in het veld is dat uh, de doeltrap moet worden overgenomen. Roda dat zo goed speelde vorige week in Groningen. Drie goals van Jonker. dat stelt nu in de tweede helft dan met name teleur tegen de Graafschap. Dat twaalfde staat Roda zevende en kopt de bal weg de zijkant. Dan moet Huizingams er achteraan. Maar Koyala is sneller, houdt de bal binnen. Trapt hem richting uh, Poupon. Die staat daar eenzaam en alleen voorin. En Bodor heeft dan heel veel ruimte om de bal nog eens een keer weer uh, voorin te gaan uh, brengen. ...pompt de bal inderdaad richting K die ook mee naar voren is gegaan. Dan moet Jonker proberen om het duel te winnen van Buijs. Die schermt de bal goed af. De bal gaat over de achterlijn en dus gewoon een doeltrap voor Waterman... ...die niet al te klemvast was in deze wedstrijd. Veel schoten, met name uit de tweede lijn van Roda, Daar had hij toch de nodige moeite mee. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit als de Graafschap hier een welkom punt zal gaan meenemen uit Diepe Zuiden. En de Graafschap herstelt zich daarmee ook goed van de nederlaag vorige week tegen Vitesse... ...toen het met 2-0 verloor... En Van Siegen blaast nu voor het eindsignaal. En u hoort het wellicht aan het publiek dat ontevreden is. Natuurlijk met het optreden van het thuisploeg. Want Roda blijft steken op een 1-1 gelijkspel tegen de Graafschap. We hebben drie wedstrijden gehad vanavond. Twee heel doelpuntrijk. Willem II won van Heerenveen met 4-3. Heracles versloeg Vitesse met 6-1. Beide wedstrijden dus met 7 calls. Roda de Graafschap... 1-1 En het is rust bij NAC, ADO en de ruststand daar 1-2. Dan gaan we naar het marathonschaatsen in Heerenveen. In Heerenveen in Tjalf zat het redelijk vol vanavond. Maar meestal is het uh, weinig publiek langs de baan. Uh, heeft het marathonschaatsen nog toekomst, Sebastian? Dat uh, kunnen we gaan bespreken met uh, Harm van der Pal, uh, Tegenwoordig kritisch volger van het marathonschaatsen. Uh, zelf natuurlijk oudrijden, lange baan en marathon gereden. Eerst even zeggen trouwens dat er een grote groep van 20 rijders is momenteel met een ronde voorsprong. Onder wie Bob de Vries, Nederlands kampioen op natuurreis. Heideman zit daarbij, Goedeld Heideman. Uh, verder grote namen als Jorrit Bergsma, Ingmar Berga en Nederlands kampioen op kunsthuis Arjan Stroetega. 20 man dus weg met de ronde voorsprong. Harm, uh, toen ik hier ongeveer anderhalf uur voor de eerste wedstrijd aankwam... Toen was de parkeerplaats vol. En het lijkt ook voller vandaag in Tialf. dan met bijvoorbeeld de enkele afstanden. Dat verbaast mij. Is het dit seizoen zo druk geweest bij de marathons? Of is het alleen vandaag? Nou, je hebt van die balwerken. Je hebt in, in komt altijd heel veel publiek. In Amsterdam komt veel publiek. En Utrecht. En als je wedstrijden in, in Eindhoven en zo gaat, uh, gaat houden. Nou, dan komt er geen hond. Nee. Het, het zijn echt balwerken. Dat was het voor, uh, voor marathonseizoen. We hadden natuurlijk een, een grote natuurreisperiode in, uh, in december. Heeft dat het marathonseizoen zeg maar, een beetje gered? Ja, toch wel. Uh, natuurreis is altijd de redder van het marathonschaatsen. Je ziet dat in het verleden, na de lst tocht uh, heb je weer een enorme opleving. Uh, dat, dat is inherent met het uh, natuurreis. Er komen er weer sponsors, uh, gaan er weer meer schaatsers, ook marathonschaatsen. Ja. Dat gaan ze allemaal doen. En dan worden ze weer helemaal gek. Een paar jaar geleden, toen heeft de KNSB geprobeerd het marathonschaatsen naar een hoger plan uh, uh, te tillen. Uh, er werd uh, SBS, de commerciële omroep, werd Falico, erbij gehad. kan mislukt. Helemaal mislukt. Ja. Zijn daar nog steeds de naweeën van voelbaar? Nee, nee, nee, nu niet meer. Maar in het eerste jaar na die drie jaar SBS wel. Toen hebben we... Ja, het was, was natuurlijk een drama. Want ik, ik kan me nog herinneren, die directeur van de SBS, die, die begon er een kijkzijverknof van maken van het maratonschaatsen. Net zoals met het pijltje gooien, dat, dat doort. Nou, het werd een ramp en die arme stakkers, die moesten ochtends om negen om, om uur al rijden voor, voor kale tribunes. Het was sfeerloos en... Het... Dat was helemaal niks. Maar goed, er lag ook wel schuld natuurlijk niet alleen bij de omroep, maar ook bij, bij de ook, rijders. Ook, ook bij de rijders, die hadden eigenlijk moeten staken. Ze hadden een opstand moeten, moeten forceren. Het waren net marionetten van, ja, van SBS. Is, is... En, en, en ook de KNSB, die trof natuurlijk. Die hadden dat ook nooit moeten goedkeuren. Wat moet de KNSB nu nog doen, vind jij, om het marathonschaatsen weer naar een hoger plan te tillen? Nou, ik, ik, of of, of ik... moeten we er gewoon tevreden mee zijn zoals het nu is en zeggen van... Nou ja, het staat ja. wel mooi in de schaduw van de andere disciplines van de schaatsen. Zo nou, so be het. Ja, nee, je, je, je kan er heus wel een hele mooie sport van maken. Maar ik denk dat je wat meer uit die hallen moet. Het, die, die, die, die, ja, het, is natuurlijk, het geeft wel heel veel comfort. Maar die wedstrijden op het echte, echte ijs in de buitenlucht... Dat brengt veel meer uh, sprankeling met zich mee. Ja. Dat is dus meer naar die AP-baan in Amsterdam. Ja, Daar moeten we. Of desnoods, uh, haal dit dak er maar af. En uh, ga maar een ander hal uh, ergens stukje verder opbouwen. Uh, bouwen. Maar uh, echt, die, die buitenmarathons. Buiten dat... Ja, Biddinghuizen is ook prima. Ja. Maar ja, dat, is weer, dat ligt weer in de middle of nowhere. En daar dan, dan komt dan niet veel publiek op af. Dat is dan ook wel weer jammer. Je moet wel naar de werken toe. Ja, een paar jaar geleden, uh, of een aantal jaar geleden, in de historie van het schaatsen, marathonschaatsen, zijn genoeg namen ook te vinden die een beetje de vaandeldragers waren. Ja, Denk ja. aan types als Dries van Weijen. Ja. Uh, in het recentere ja. verleden, verleden Erik Hulsebos. Ja, zijn het marathonschaatsen? Ze zijn wat kleurlozer geworden. En uh, die jongens durven ook geen geen tegengast te bieden. Ze durven niet uh, ja, een grote mond uh, de boel een beetje opkroppen in, in de pers. Durven ze niet meer, want ze zijn bang voor de sponsor. En, ja, het zijn een beetje uh, schijtbakken geworden. Daarover gesproken, over sponsoren. Uh, de bandploeg is overheersend in het marathon ja. de ploeg van Jillet Anema. Het enige wat ze niet gaan winnen is de cup, want ja. die gaat naar Carlo Timmerman. Ja. Uh, maar die bandploeg dreigt uit elkaar te vallen. Jillet uh, uh, Anema wil een traject gaan afwerken richting Sortie wil meer geld. Bam wil dat vooralsnog niet geven. Is dat goed of slecht voor de sport dat dat bolwerk uit elkaar gaat vallen? Nou, ik denk dat het niet zo ver uh, gaat komen hoor. Want er komt toch een, uh, ja, een bemiddelaar, komt erbij, Jos Farse. En die gaat de uh, komende dinsdag gaat hij praten met, uh, met uh, alle partijen. En ik denk dat uh, de soep niet zo uh, heet gegeten wordt. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Hoe zie jij de toekomst tot slot voor het uh, Marathonschaatsen? Nou ja. We moeten uh, vorst hebben, ja, niet komende zomer, maar volgend jaar moeten we in, in de winter veel vorst hebben en dan, dan komt het heus weer goed. En dan komen er ook weer hele aparte uh, uh, vogels komen weer naar, uh, naar voren. Dat kan niet missen. Oké, okay, dat wat betreft uh, het marathonschaatsen. Het seizoen zit er bijna op. Nog 60 ronden zijn er te rijden. Koet Wubbe die zijn afscheid neemt, die uh, valt maar weer een keertje aan. Maakt er dus ook deel uit van die groep die een ronde voorsprong heeft. Uh, de bandploeg is er, er, erg actief. Jorrit Bergsma en Bob de Vries met name. En zo draait het peloton voor de laatste keer dit seizoen zo'n rondjes op het kunstreis. 60 ronden zijn er nog af te leggen. Nu worden Sebastian Timmerman en Harm van der Pal... Willem II, Heerenveen, werd een verrassing vanavond. 4-3. Ten eerste de winst van Willem 2 natuurlijk. En ten tweede, dat gebeurde na een 2-0 achterstand bij rust. Arno Vermeulen met de trainer van Willem 2. Gert Heerkes, ze krijgen jullie niet zo makkelijk onder, hè? Nee, ik hoop dat dat zo is. Uh, kijk, ik heb het altijd gezegd. En, uh, ja, dat we niet moeten opgeven dat we thuis een goede serie hebben... en dat we dat moeten volhouden. Ja, zag het in de eerste helft niet uit. Hè? Eerlijk gezegd, uh, denk je van, uh, goed, hoe, hoe kunnen we dit nog rechtbreien... Maar ze hebben het geweldig opgepakt en ik denk dat we een aardige revanche hebben gemaakt na vorige week. Hoe is dat verschil te verklaren tussen eerste en tweede helft? Hadden jullie iets van toverdrank? Nou, het is geen toverdrank, maar omdat je in de eerste helft vanuit een tactisch concept speelt. Uh, je ja, probeert één kant op te dwingen en dan uh, vanuit de lange bal de tweede bal zelf te voetballen. Maar we kregen geen grip op uh, het roleren van hun. En we maakten één persoonlijke fout. Dat is natuurlijk een mentale knak waardoor de 1-0 valt. 2-0 was ook uh, niet geweldig verdedigd. Ja, en dan staat de ploeg toch een beetje down. En dan, uh, ja, dan moet je het omzetten, dan moet je door de lengte gaan doorjagen. Dat hebben we fantastisch gedaan, vind ik, tweede helft. Dan moet je eerlijk zijn dat je daar ook geluk bij moet hebben. En dat de tweede ballen goed vallen. Maar ja, je denkt het wel af, denk ik, in de tweede helft. Ik je beleefd, ik neem aan, niet zo rationeel als nu, die tweede helft. Ik neem aan dat je toch niet meer op je stoel kon blijven zitten. Nou, ik heb niet veel gezeten, maar ja, je moet natuurlijk wel rationeel blijven. Maar je moet kijken wat er gebeurt. Hè. Op een gegeven moment loop je, je tweede spits te dieper en dan uh, val je de tweede bal weer niet meer op. Dus die moeten weer een stapje terug, daar moet je wel mee bezig blijven. Maar ja, ik denk dat wij een kleine stap weer voorwaarts hebben gemaakt door als team te strijden naar vorige week. Wat betekent dit voor de komende weken? Nou ja, dat je nog gewoon in dezelfde uitgangspositie zit. En dat is natuurlijk wel een hele geruststelling. Kijk, iedereen begint voor de wedstrijd natuurlijk over de 1-0 van gisteravond. Maar goed, zoals VVW al zegt, we kijken niet naar Willem II. Moeten wij niet naar de resultaten van hun kijken, want hun gaan echt wedstrijden winnen. Wij moeten onze wedstrijden winnen en dan hopen dat het genoeg is uiteindelijk. En we komen hen nog onderling tegen en dat zal een hele belangrijke wedstrijd worden. Maar was het afgelopen geweest als je vandaag verloren had? Ja, nooit afgelopen, maar dan is de kans dat je terugkomt met ons programma wel heel moeilijk. Kijk, en nu blijf je op vijf en is het nog reëel om te zeggen... we kunnen dichterbij komen in de maatmaat? -maat? Gert Heerkes, de trainer van uh, Willem II. Uh, er was ook een man die twee keer scoorde voor Willem II. Maar het was wel één keer een eigen doel. Dat was de 3-2 voorsprong voor uh, Ereveen. Maar hij maakte ook de beslissende 4-3 dit is een, een hele bijzondere wedstrijd geweest, Mention Richter. Laten we eens beginnen met de eerste helft. Uh, zit je op de bank te verbijten? Ja, ik zit me te verbijten natuurlijk op de bank, want ik vond het oneerlijk dat ik niet speelde. Maar uh, uiteindelijk kon ik de tweede helft erin, zoals het hoort en uh, ging het veel beter. Het is eigenlijk in de pauze gebeurd, want daar heb je bij gezeten. Nee, ik heb er niet echt bij gezet, ik deed mijn schoenen aan, ik moest mijn schoenen even veranderen en uh, heb ik warming opgedoeld, maar ik weet niet wat is gebeurd. Tweede helft uh, ging gewoon veel beter en er uh, waren meer balvast voorin, en we meer goede acties en uh, het zag allemaal veel beter uit. Ik denk de fans kwamen ook achter ons en het was een mooie wedstrijd uiteindelijk. Ontzettend lopen knokken in die tweede helft hè? Ja natuurlijk, iedereen knok uh, van ons en we beurden gewoon alles honderd mensen geven, maar de eerste helft zag het gewoon niet naar uit. Tweede helft uh, is veel beter, dus uh, heel erg raar eigenlijk. Er is een spreekwoord van ik kan wel door de grond zakken. Uh, het wordt van, uh, van 0-2-2-2 en dan komt er een bal en die raak jij niet goed en die schiet achter je eigen doelman. Dan kun je wel heel diep door de grond zakken. Nee, ja, ik raakte de bal verkeerd en ging erin. Maar ik wist dat we gewoon nog meer kans zouden krijgen. Dus ik, ik maakte me ook niet echt drukker om. Ik zag ja, het ook niet door, Het ja, zijn veel dingen gebeuren gewoon in voetbal. En uh, als ik, Dit keer mijn schot, schoot was, kan ik niks aan doen. Maar uh, ik heb het goed gemaakt. En... Toen dacht je al van, ik ga vlak voor tijd die winnende bal erin schieten. <laughs> ja, dat hoopte ik natuurlijk. En het is ook gelukt. En het is, al, uh, het is ja, goed, goed voor het de, voor de, voor de team. Het wordt 3-3 uh, inderdaad. En het zitten echt in de laatste minuten. Je krijgt een bal en je denkt van, ja, ik sweep hem meteen raan. Ja, als voor u spelen moet je ook op goal gaan schieten. En, uh, ik heb niet veel echt niet veel, ik heb, ja, veel uh, gegeven, maar niet echt uh, schoten. En, uh, het was een goed schot en dan ging mooi erin. Dus uh, ben je ik ben heel blij. mee. meteen drie punten gepakt voor WM2. Stond er iemand in de baan van het schot? Heb je dat nog kunnen zien? Uh, ik heb het niet kunnen zien. Het ging zo snel, dus dat weet ik niet. Als jullie uh, spits, die stond in de baan van het schot, die bukte nog half. Oh ja, dat kan ik. heb het echt niet gezien. Voor mij was het buitenspel namelijk. Ja, echt waar. Ja. We hebben ook een keertje geluk als we WM2 zijn. 4-3 gewonnen. Geweldige tweede helft, hele slechte eerste helft. Maar um, vijf punten nog steeds. Ja, VV heeft gisteren gewonnen en dat vonden we natuurlijk uh, jammer. Maar uh, we moeten wel zelf kijken en we moeten onze eigen wedstrijden gaan winnen. En uh, niet elke keer naar de tegenstander gaan kijken, want uh, we hebben punten nodig. En ze zullen natuurlijk ook punten pakken, maar we moeten gewoon wedstrijden blijven winnen. Ze dus zijn thuis de laatste weken heel sterk. Volgende thuisduel is tegen Ajax. Ja, laat ze maar komen en uh, zien we zien wel wat gebeurt. Ze hebben natuurlijk een goede team in Ajax, wil natuurlijk kampioen worden. Maar wij hebben de punten ook hard nodig, dus uh, we zullen gewoon voor vechten. We gaan snel naar Bas 2-2 is het bij Nak Ado in de tweede minuut van de tweede helft. Het voorbereidende werk komt van een invaller, V-her, Die kwam voor Jenner. Op het middenveld is gaan spelen overigens. Maar hij is zeer nadrukkelijk betrokken bij deze goal. Die hij namelijk teruglegt de bal op de strafschopstip. Waar Ado-verdedigers elkaar aankijken en wel mensen van de tegenpartij in de gaten houden. Maar niemand had Schilder gezien. En Schilder rost de bal er dan vervolgens in. 2-2 Nak -ado begin van de tweede helft. Crying. I can see it in your eyes Big World van Jacqueline. Die 2-2 had ik eigenlijk niet meer verwacht van Nak Bas. Tigelijk. Nee, nou, ik eigenlijk ook niet. Het wordt nu uh, nou ja, bijna 3-2 van Nak wilde ik zeggen. Dat gaat wat ver. Oh, een schot van Gorten, vanaf 20 meter, niet zo moeilijk in de handen van Coutinho. Maar nee, dat gevoel had ik ook, Ronald, want uh, Adel was beter in de eerste helft. De 1-2 ruststand was volkomen logisch. Kansenverhouding even voor het gemak, denk ik, 5-2, 6-2 in het voordeel van ado, maar ja, daar was plotseling Schilder dus na goed voorbereidend werk van Veer, net in de ploeg, goede bal meegenomen het strafkopgebied in goed teruggelegd en uiteindelijk voor Schilder ogen dicht een rammermaar van ongeveer de penalty stip. Zo blijft het in ieder geval wel een leuke, vurige, open wedstrijd. Een Beetje Engels doet het aan, het gaat uh, snel, het is fel. Er is met name bij Nak, vind ik, of bij uh, ado veel beweging. Dat is uh, altijd goed. Daarmee kan je de tegenstander nog eens in de luren leggen. Maar ado zal nu toch wel weer moeten. Want ja, uit of thuis. De ploeg staat al eenmaal vijfde. Bulekin weg. Oh, knap zeg. Is hij er langs Horvath? Vanaf de rechterkant. Bulekin wil de bal voor de goal leggen. Maar schiet hem dan vervolgens tegen Penders op. Die eigenlijk al omvalt als Bulekin eraan komt. Alsof hij schrikt van de gestalte. En dan de bal tegen de onderkant van zijn schoenen krijgt. Een hoekschop voor Ado is dan het gevolg. Die door Verhoek gaat worden genomen. Zes minuten na rust. De eerste hoekschop daar. Verhoek. Goede trap heeft hij. Bal op de hoofd van Koem. En kom, overgetikt uiteindelijk door de doelman Ter Rauwelaar die gefeliciteerd wordt van harte door Gorter Die daar op de lijn heel dichtbij stond maar geen antwoord zou kunnen hebben. Maar dat antwoord had Ter Rauwelaar dus wel. Goeie reflex. En nu in afwachting van de volgende hoekschop van ADO worden er eerst weer wat vechtersbazen uit elkaar getrokken. Ter Rauwelaar en Vicento moeten zich bij Ed Jansen melden. Ja het is een leuke avond hoor. Het is echt een leuke voetbalavond in Breda. En dus nog een hoekschop voor Ado in het verschiet. Jansen zegt uh, we kunnen weer. En Verhoek zegt prima, dan gaan we weer. Zijn hoekschop laat hij nog een ballenjongen, een extra bal het veld invallen. Dat is ook leuk. Die is nu weer weg. Komt de volgende corner. Wordt weggekopt door Amoa. Opgevangen dan weer door Ado Den Haag. Opnieuw het strafhoekgebied in met die bal. Via Visser. Dan doet Leurling een poging de bal weg te trappen. Maar trapt hij hem de verkeerde kant op. En dan krijgt Penners een duw in zijn rug. En krijgt Nak een vrije schop. En dan krijgt er nog een gele kaart. Ook. Het wordt onstuimig. In Breda, dat mag duidelijk zijn. Zeven minuten na rust 2-2. Het is nog niet gedaan. We hadden het al eerder over Willem II Veen. Het werd 4-3. Ja, je zal als trainer maar een club hebben die met 2-0 berust voorstaat. Helemaal niks aan de hand. En dan uiteindelijk tegen de ploeg die pas één wedstrijd won dit seizoen... met 4-3 verliezen. Ja, die trainer van Veen is Ron Jans. Ron, hoe zuur zijn deze druiven? Nou, deze zijn wel heel uh, zuur, want uh, je bent de eerste helft uh, oppermachtig. In uh, de tweede helft zet Willem 2 wat, wat meer uh, druk, maar eigenlijk waait dat over. Dan komt er een vrije trap, die waait erin en uh, dan wordt het moeilijk. en uh, ja, Dan uh, hebben we gewoon de wedstrijd uh, weggegeven. Met alle uh, complimenten voor, voor Willem II en het publiek uh, hier. Maar uh, ja, als je in 25 minuten vier goals uh, weggeeft, uh, dan, uh, dan doe je iets niet goed. Wat doen jullie niet goed in de tweede helft? Nou, ik vind dat als, als het moeilijk wordt, dan zijn wij veel te kwetsbaar. En uh, ja, dat, is, uh, dat is nu ook gebleken. Want je verliest alle beslissende duels. Uh, terwijl je aan de andere kant trouwens ook mogelijkheid hebt gehad om de wedstrijd definitief uh, af te maken. Dus dat doe je aan beide kanten doe je niet. Maar met name als het, uh, als het moeilijk wordt, dan zie je dat het bij ons... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat het uh, paniekvoetbal wordt, maar het ziet er dan heel onrustig uit. En uh, ja, met name in de lucht. We hebben zoveel lengte. En uh, dan worden we daar keer op keer geklopt. En dat is gewoon een hele slechte zaak. Uh. Zij stroopten ontzettende mouwen op. Gingen echt als een team spelen in de tweede helft. Knokten voor elke meter. Eh, zag je dat dan bij jouw team toch te weinig?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 gewoon, ja, daar laten wij zoveel punten door liggen. En vandaag was dat natuurlijk voor mij het meest verbijsterend van dit seizoen. Dat je een gewonnen wedstrijd zo makkelijk weggeeft. Je had de punten heel nodig om allerlei redenen. Je wil Europees voetbal halen. Ja, het wordt een beetje onrustig misschien wel in Heerenveen. Omdat de resultaten tegenvallen. En dan sta je weer met lege handen. Ja, nou ja, kijk, onrustig was het de laatste tijd toch wel uh, behoorlijk. Maar uh, dat kun je het beste logisch straffen door te winnen. En uh, dit was eigenlijk een uh, gewonnen wedstrijd die je weggeeft. En uh, ja, dan, uh, dan je, breng je Willem II weer terug in het zadel. En uh, zelf uh, ja, zal de, de al wel uh, weer eroverheen rijden. En uh, ja, ze hebben, ook, ze hebben ook argumenten, moet ik zeggen, dit keer. Hoe komen jullie eruit? Door bij elkaar te blijven en je te focussen op wat er wel te halen valt. Want je ziet eerst zelf dat wij ja, wel goed kunnen voetballen. Maar het was niet genoeg. En dat zijn Ron jans na de 4-3-nederlaag van Heerenveen tegen Willem II. Nakado is leuk, was leuk. Als we nou toch scheidsredders over hebben, Bas, kunnen we die niet bij corners inzetten? Nou ja, er gebeurt voldoende bij die hoekschop van zo even duwen en trekken. Ik vertelde het al, nou heeft Jansen gezien terwijl Bouliki nu overkopt dat uh, Koem uiteindelijk een flinke duw uitdeelde tegen Penders. Jansen vond dat geel waard, die gaf die en toen bleek dat Koem al geel had en dat Koem dus naar de kant moest. De eerste keer dat Ado een man van het veld gestuurd ziet dit seizoen, maar dus wel met zijn tienen verder moet. 2-2 is het bij Nak Ado. En er is toch nog wel een minuut of 35 te spelen. Het duurt nog even. Het is 2-2 en adem met de man midden. Het wordt nog wat vanavond. En dan is langs de lijn op 1. Sport op Radio 1. Morgen de Eredivisie Superzondag. Met PSV Ajax. AZ Wente. Kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer mee. Feyenoord Groningen. En dan probeert hij het met links vanaf. Tot... En NEC Utrecht. Waar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En ook wielrennen, kuurne Brussel Kurene. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.